Twee uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Een man die twee jaar geleden een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A20... is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. En ook krijgt hij een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. Vlak voor het ongeluk was het controlelampje van de bandenspanning van de bestuurder gaan branden. Hij reed toch 20 kilometer door en kwam uiteindelijk tot stilstand op de linker rijstrook. Een andere weggebruiker knalde daarop tegen de stilstaande auto en raakte zwaar gewond. De rechter veroordeelde de man voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Een 69-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gebracht... in een exclusieve woonwijk in de provincie Colon in Panama. Volgens lokale media is hij vermoedelijk in zijn eigen huis overvallen. Een werknemer die verbouwingswerkzaamheden uitvoerde... vond het lichaam van de Nederlander. De dader of daders zijn gevlucht met een auto van het slachtoffer. De brand in een afvalberg bij een recyclingbedrijf in Nieuwegein is geblust, laat de brandweer weten. De brand brak vannacht rond 4 uur uit. Eerder had de brandweer nog gezegd dat het blussen waarschijnlijk nog tot vanavond ging duren. De brand veroorzaakte veel stankoverlast tot in het noorden van de stad Utrecht aan toe. Sarina Wiegman is genomineerd door de FIFA voor de titel beste coach van een vrouwenteam. Het is het derde jaar op rij dat de bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen is genomineerd voor die titel. Ze neemt het op tegen negen anderen. Begin deze maand bereikte Wiegman de WK-finale met het Nederlandse elftal. In 2017 won ze de verkiezing toen Oranje het EK won. Later vandaag worden ook de genomineerden voor beste coach van een mannenteam, beste speelster en beste speler van het jaar bekendgemaakt. Het weer. Verspreid over het land vallen buien, soms met onweer en windstoten. Lokaal kan veel neerslag vallen. Vooral landinwaarts is er tussen de buien door ruimte voor de zon. Het is vandaag 20 tot 23 graden bij een stevige zuidwestenwind. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en dan ook een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland een probleem met de Schipholtunnel. Het heeft te maken waarschijnlijk met een stroomstoring. De Schipholtunnel in de A4 van Amsterdam in de richting Den Haag is dicht. Vanaf knopen de nieuwe meerstad inmiddels 5 kilometer met een kwartier vertraging. Verkeer richting Schiphol, Den Haag of Rotterdam kan het beste eerst via de A9 rijden en dan de A5 pakken. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Street trekken het weer. We De zaterdagavond. De Euro Breakdown. Yes, dames en heren. Het is 4 over 7. Dat betekent dat het tijd is voor de Euro Breakdown. Vorige week en de week daarvoor was ik even twee weken even weg. Noem het een bijzondere vakantie. Even tot rust gekomen en ik kan je niet garanderen, ik heb de 40 lekkerste platen van Europa. Heb ik weer klaar voor jullie staan. Er zijn in de afgelopen twee weken natuurlijk wel flink wat veranderingen geweest. Dus als er wat verschuivingen zijn van platen die je niet kent, geen probleem. Ik ga ze allemaal aan je voorstellen in de komende twee uur. We hebben vier nieuwe binnenkomers deze week bij de Euro Breakdown. En die gaan we straks natuurlijk ook voor jullie draaien. We gaan nu wel natuurlijk traditioneel gezien gaan wij beginnen met de nummer 40 zo. En op nummer 40, dat is verrassend, want die had ik eigenlijk daar niet verwacht. Dat is uh, ja, van de, de Pokémon-film Detective Pikachu, en dat is de Carry On van Kaigo en Rita Ora. Carry <coughs> On! Walking alone in the shores along in I miss your footprints next to mine Sure as the waves and the sands are washing Your rhythm keeps my heart in time Ja, dat is natuurlijk de, de titelsong van de Pokémon-film Detective Pikachu... waar we het over hebben. Vind je deze week op plek 40 in de Euro Breakdown. En ja, ik moet zeggen, hij staat nog niet heel erg lang in de lijst. Plek 14. Dus wie weet, wordt het de battle der survival? Zien we hem volgende week nog? Nou, ik hoop het in ieder geval. Maar we hebben hem deze week wel even kunnen draaien. Laten we daar even mee beginnen. Ja, het zal je alles aan opgevallen. Ik ben alleen vanavond... Patrick is er niet. Valenti is natuurlijk druk met school bezig. Ik kwam wel een oud gediende tegen afgelopen week van de Year Breakdown. Niemand minder dan Quinten Brouwer. Ja, Quinten Brouwer is, uh, is een van de eerste sidekicks hier geweest uh, in het programma. Een uh, zeer, uh, ge, ja, zeer getalenteerde uh, speler ook als we het hebben over je moet het maar weten. Dus uh, ja, dat. Ik heb eigenlijk niet heel veel interessante te melden. Het is gewoon prachtig weer geweest vandaag. Alleen om drie uur trok het zonnetje even weg, maar weet je, we mogen niet klagen. We gaan in ieder geval gauw weer verder, want uh, wat hebben we eigenlijk allemaal in de komende twee uur te doen? Genoeg, zou je zeggen. Uh, en als we gaan denken over wat is nou genoeg? We hebben onder andere natuurlijk nieuws. Chance de Rapper die gaat uh, dus op een debuutalbum samenwerken met Deathcap voor Cutie. Uh, we hebben uh, nieuwe muziek, uh, want uh, het eerste nummer van uh, m, ja, Memphis Depayne. ...komt dit jaar ook uit. Daar gaan we ook nog even wat meer over vertellen. Ed Sheeran die ontkent een samenwerking met Reality Sterk Katie Price. En Little Nash X ja, wordt voor 22 miljoen euro... 22 miljoen euro, hoor je dat even, aangeklaagd wegens plagiaat. Dat is een dure. En ja, Boef die stippelde zijn carrière uit tijdens zijn gevangenisstraf. Dus hij heeft hij toch nog een beetje iets, iets van nuttigs tijdens zijn gevangenisstraf kunnen doen. En de Oasis-zanger Liam Gallagher die gaat optreden bij MTV Unplugged. Dus dat en heel veel meer. Dan krijg je natuurlijk straks bij de Euro Breakdown. We hebben, ehm, of ik weet niet of ik het goed zeg, we hebben vier nieuwe binnenkomers eh, deze week. En uh, daar gaan we straks ook uh, naar luisteren. En dat zijn ook artiesten die we uh, nog niet eerder hebben uh, gedraaid of hebben vertoond, dat zullen we zeggen. En uh, ja, wie dat allemaal zijn, dat krijg je natuurlijk straks in ieder geval nog van me te horen. Wij gaan in de tussentijd uh, gaan wij lekker verder. Want ik heb uh, nog genoeg muziek voor jullie klaarstaan. Ik heb zeker nog 40 platen klaarstaan voor jullie. En we gaan uh, door naar uh, Yves en uh, Afrojack. Die hebben een samenwerking natuurlijk vorige keer al opgezet. En die hebben nu een samenwerking waar We Got That Cool is uitgekomen. We got, that. Oh boy, we, got that. we got that, oh boy, we got that, I wear something sweet and it's not in my body. It's just a beat or something getting me higher. I got grapes and trees, now I'm up in my zone. Cause this is what I came for, yeah, I got what I came for. Four things and free, wait four days look get blurred. Jack en Yves 3 hoorde je net voorbij komen bij de Euro breakdown. Lekker, jongen. Het zijn dan wel weer de plaatjes waar we het voor doen hier vandaag. Lekkere zomerse plaatjes, maar het past natuurlijk ook wel een beetje bij het weer. We hebben echt tropische temperaturen gehad. En ja, dat mag ik wel zeggen. Tropische temperaturen. Het is gewoon de hele week boven de 30 graden geweest, dames en heren. Ik kan je vertellen, ik ben woensdag pas weer gaan werken, want ik had een lang weekend vrij. Um, ik kan je vertellen dat uh, ik ben... Eén dag dacht ik, nou weet je, ik ga wel op de fiets. Ik ga wel op de fiets naar mijn werk toe. Prima, dat is helemaal geen probleem. En dat doe ik altijd. Fiets altijd naar mijn werk. Maar echt, ik kwam als een of andere gesmolten Eskimo kwam ik aan. Er was gewoon niks aan, aan vastigheid om meer te vinden. Ik denk, al het water wat überhaupt in mijn lichaam zat, dat het er gewoon al bijna uit was. Zo ongelooflijk warm. Wat, wat ben ik ook echt een Nederlander ook. Hè? Wat zeik ik eigenlijk ja, we hebben gewoon prachtig weer joh Mike. Je moet lekker je bek houden. Gewoon niet zeuren. Helemaal top. Hé, hey, we gaan het lekker door jongens, want anders blijven we praten. Uh, we hebben uh, onder andere hebben we natuurlijk ook weer wat nieuws voor jullie klaarstaan. Ik heb natuurlijk al een, een beetje een recap gegeven van wat er nou is gebeurd. En laten we dan eens even met een van de meest spraakmakende nieuwtjes dan nou gaan beginnen. Want uh, Lil Nash X uh, die uh, onder andere heeft samengewerkt aan de plaat Old Town Road uh, die wordt voor 22 miljoen euro aangeklaagd, wegens plagiaat. En uh, Lil Nash X ja die ja, wordt dus aangeklaagd voor het zonder toestemming gebruiken van een sample uit een bestaand lied. Uh, het bedrijf de Music Force eist, uh, eist ruim 22 miljoen euro van de rapper voor het overnemen van het delen van het lied Carry On. Oeh, wow van zanger Bobby Caldwell uh, meldde de TMZ dus afgelopen donderdag. En nog voordat uh, Lil Nash X zijn grote doorbraak beleefde met de hit All Town Road, uh, bracht hij een single en videoclip uit met de naam Carry On. En dit lied zou een sample bevatten van de gelijknamige plaat van uh, Bobby Caldwell. Uh, maar volgens de Music Force heeft de 20-jarige rapper hier nooit toestemming voor gevraagd. Uh, de Music Force houdt niet alleen een rapper, maar ook zijn platenmaatschappij Sony verantwoordelijk voor het stelen van de sample. En het bedrijf zegt tevens dat uh, Lil Nash X wordt gedreven door hebzucht en kwade bedoelingen. De rapper en zijn platenmaatschappij hebben nog niet gereageerd op de aantijgingen. Maar wel is zijn versie van Carry On niet meer op Spotify en YouTube te vinden. Leon Nash X bracht in juni zijn eerste EP uit. Waaronder dus ook Old Town Road. Ook de single. In ieder geval, daar is ook dus de single Panini dus op te vinden. Pittig, jongens, 22 miljoen euro. We hebben het er wel eens over gehad, hè. Plagiaat, plagiaat. Het is iets wat, wat ja, toch wel vaker. Ja, vaak voorkomt in de muziekindustrie uh, Bedoeld of onbedoeld. Het is even een dingetje. Maar ja, 22 miljoen euro. Ik vind het pittig. Ik vind het pittig. Maar ja, dan weet je wel, uh, niet fokken met de mensen van, uh, van MusicForce. Dat kost je gewoon geld. Dan heb ik nog iets voor jullie. Want tijdens zo'n maanden dansen we natuurlijk heel veel. We bewegen veel, we doen ons best om wat meer te bewegen. We willen er een beetje appartijdelijk uitzien als we over de stand heen lopen. En in de kroeg willen we er een beetje dansen, zodat je er een beetje mooi uitziet voor de vrouwtjes. Nou, dan heeft Jonas Blue heeft er dus wat op bedacht. Die heeft gewoon een plaat uitgebracht met een hele simpele, met een hele simpele naam. I Wanna Dance.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 Dance, John is blue. Nou, ik ben benieuwd of jullie hier een beetje op hebben kunnen dansen. Nou, als dat niet het geval is, dan heb ik nog wel een hele mooie plaat voor jullie klaarstaan. Uh, dat is uh, natuurlijk de plaat die eigenlijk gewoon vanuit het niks is aangekomen. Vanuit het niks. En dat is de tweede nieuwe binnenkomer uh, van deze week. En dat is een artiest ja, die we nog niet eerder hier hebben gedraaid. Uh, die gaat onder de naam uh, Roberto. En uh, ja, niet Roberto, we kennen wel allemaal hier een Roberto uit het dorp. Maar dit is Roberto Suraes, en die heeft de plaat Joyce heeft uitgebracht. Dat is de tweede nieuw binnenkomer van de Euro Breakdown deze week. En daar gaan wij eens even fijn naar luisteren. Handjes omhoog, dames en heren. En gaan. Dat Summer Air. Trevor Guthrie en Hartwell. Wat blijft het toch een lekkere plaat. Ja, ik ben gewoon echt in opper, opperst goed humeur. Laat ik het even zo zeggen. Dit is even, even buiten de Euro Breakdown, man. Maar ik word, net, ik word net gebeld even door vrienden die zeggen... joh luister, weet je, we zouden vanavond eigenlijk de gaan, maar we weten dat je niet mee kan. Wat nou als wij gewoon naar jou toe komen? Je hebt toch nog genoeg bier staan? Ja, ik heb nog genoeg bier staan. Dan gaan we gewoon lekker bij jou bier drinken. Nou, het eerste wat ik denk is... Oh, ja. Yeah. Precies, inderdaad. Daar moet ik aan denken. En weet je wat het lekkere van alles is? Ik heb er gewoon sowieso al zin in. Het wordt, dit, dit, dit is al gewoon een lekker weekend. En dan heb je ook nog eens de breakdown, Gewoon met lekkere platen gewoon. We gaan straks de nummer 40 tot en met 30 gaan we doornemen. Dan gaan we kijken wie waar is gebleven. Maar ik denk dat wij nog wel even tijd hebben... voor een klein nieuwtje. Want we hebben het er net al even kort even over gehad. Dat is een klein, kleinigheidje dus door Ed Sheeran die ontkent de samenwerking met realityster Katie Price. Um, realityster Katie Price kondigde donderdag in het Britse televisieprogramma Loose Woman aan uh, dat Ed Sheeran een lied heeft geschreven voor haar aankomende album. Uh, een woordvoerder van de singer-songwriter ontkent, uh, ontkent dat nieuws echter, uh, meldt de Huffington Post. Uh, Price was in het programma te gast om te praten over haar nieuwe single Hurricane en kondigde tevens aan dat ze werkt aan een nieuw album. De uh, realityster wil zich ditmaal dus uh, meer gaan richten op dancemuziek en ze vertelde dat een artiest met uh, twee liedjes hoog in de Britse hitlijsten ook een liedje voor haar heeft geschreven. En ze bevestigde daarna dat het uh, om Ed Sheeran zou gaan. Een uh, woordvoerder van Sheeran zei later uh, echter dat de zanger niets met het album van Price te maken heeft gehad. En uh, de realityster heeft nog niet op de ontkenning uit het kamp van Sheeran gere ja, gereageerd. Uh, de realityster die dus meerdere malen uh, probeerde een muziekcarrière van de grond te krijgen, bevestigde in het programma dat ze zich weer heeft verloopt. En ze wil uh, trouwen met haar huidige vriend Chris Boyson. Nou, kennen jullie Chris Boyson? kennen jullie hem? Ik niet. Ik ken Chris Boyzen niet. Maar het is wel heel wat, want dan, dan, dan zeg je dus dat Ed Sheeran twee nummers per jou geschreven heeft. Ja. Ja, dat is wat. Maar ja, dat valt normaal te bezien. Want uh, er is ontkend vanuit uh, het kamp van Sheeran dat het dus gebeurd zou zijn. En zij, ja, zij moet daar wat mee. Ik ben benieuwd. We gaan jullie hiervan op de hoogte houden. Ik hoop, jullie, ja, ik hoop dat er nu binnen een week een reactie komt vanuit het kan van Ed En dan weten we een beetje wat er gaat gebeuren. Ik weet je wat ik ook weet wat er gaat gebeuren? Weet je wat ik ook weet? Ik weet dat dit gaat gebeuren. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 Dames en heren, half acht, en dat betekent maar één ding, de enige echte top 40 gaat weer van start, de Euro Breakdown. Op nummer 40 deze week hebben we Carry On van Kygo en Rita Ora. Stond vorige week nog op plek 29, staat nu 14 weken in de lijst. Don't worry, the actual cut van X X-Well zelf, drie weken in de lijst. ai Maar staat wel op plek 39, stond vorige week nog op plek 34. We got that cool, East V, Afrojack en Pop Vier weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 30. Nu op plek 38. Dit zijn de drie platen die vechten voor survival aankomende week. On My Way, Alan Walker. Vind je deze week op plek 37. staat 18 weken in de lijst. En stond vorige week nog op plek 35. Op plek 36, I Wanna Dance. Nieuw binnengekomen van Jonas Blue. En op plek 35, Stay With Me, Chris Lake. Vorige week nog plek 17. Nu plek 35. staat zes weken in de lijst. What I Like About You van ook John. Blue en dan Theresa Rex daarbij. 18 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 31. staat nu op plek 34. Plek 33, In My Mind. Dinoro, Gigi Agostino. De comebackplaat van, ja, van deze week kan ik wel zeggen. staat nu 52 weken in de lijst. En stond vorige week nog op plek 28. Nu plek 33. En plek 32 ook nieuw binnengekomen. Roberto Suras euh, met zijn plaat St. Joyce. Summer Air, Hardwell en Trevor Guthrie staan staat deze week acht weken in de lijst. Dat staat deze week op plek 31. En dan gaan we naar de bekroonde nummer 30 toe van deze week. En dat is Not Oké okay van Kygo en Chelsea. Chelsea Cutler heb ik het dan ook wel over. Dat is de nieuwe nummer 30 van deze week. En daarmee gaan wij natuurlijk ook dit eerste half uur weer gewoon lekker doorbreken. We gaan ervoor. Straks nog heel veel meer nieuws bij de Euro Breakdown. Waaronder Boef en het stappenplan van zijn carrière in de bak.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 I recognize her face. But tell me, does she make you feel the same? Kills me to know. She's sleeping in. Things that I'm trying to fix But I think I lack all my dirty habits Maybe I'm a little too used to it Cause I always come back Sending all the wrong signals to my brain Sending all the right feelings through my veins I should go but I never walk away Always make the same mistakes No, I never change I got a thing for you Martin Solveig En natuurlijk David Guetta Wat een beukplaat is dat weer Verdorie Ja je hoorde daarvoor hoorde je Something Bad Van Armin Van Buren Sorry Something Real Something Bad Oh nee Je hoorde dus Something Real Hoorde je voorbij komen van Armin Van Buren En je hoorde ook Thing For You Martin Solveig en David Guetta Heerlijk Prachtig Weet er gewoon vrolijk van Ik wel Gewoon goede platen Lekkere muziek zo hoort het natuurlijk ook, dames en heren. Ik ga jullie eens even meenemen in de carrière van rapper Boef. Ik weet dat er waarschijnlijk nu twintig mensen zeggen van, nou, oké, okay, ik schakel uit, maar het alsjeblieft niet, want we hebben straks natuurlijk nog veel meer. Het is niet alleen maar Boef, Boef, Boef hier in de studio klinkt wel een beetje zo. Hey, Boef hij tijdens uh, zijn gevangenisstraf uh, zijn carrièreplan al uit. Soufienne Boutsadia, zo is hij ook wel bekend uh, onder de uh, artiestenaam Boef, heeft tijdens zijn detentie de tijd genomen om aan zijn carrière te werken en plukt daar nu nog steeds de vruchten van. Uh, dat vertelt hij dus aan een interview met uh, Timeys, uh, een blad dat voor gedetineerden wordt gemaakt. Uh, de inmiddels 26-jarige Boutsadia zat op zijn 16e een half jaar in uh, jeugddetentie en moest op zijn uh, 18e anderhalf jaar de cel in. Een uh, jaar later moest hij uh, nog een half jaar zitten omdat hij niet met de reclassering wilde praten. En uh, aan uh, Tymies uh, vertelt de uh, rapper hoe hij zijn eerste nummers de uh, Zonama sessies in de gevangenis schreef. Ik was wel van plan om muziek te gaan maken. Dat heb ik ook gedaan, vertelt Boesaria. Maar ik heb uh, een uh, ja, stappenplan uitgestippeld in mijn cel. En dat ben ik na, uh, gaan nastreven. Uh, ik rap al sinds ik tien jaar ben. Uh, gaat Boesaria verder. Ik uh, doe dit dus ook al, al ongelooflijk lang. In de baas heb je alleen alle tijd van de wereld. Dus ja, daar ben ik dus gewoon doorgegaan met schrijven. Nou, het, het, het, het, ja, er wordt ook al gezegd: van, hè, het gaat om wat je doet als je vrij bent. Hij moet zeggen, buiten de, de, de regels, in uh, ieder geval buiten de gevangenis, heeft hij natuurlijk ook wel wat, wat akkefiets geweest. Uh, de hip-hop-artiest steekt de gedetineerde natuurlijk wel een hart onder Die mij zegt: de keiharde de waarheid is dat als je vast zit, je gewoon heel weinig kan doen. Uh, het gaat er meer om uh, dat, wat je gaat doen als je vrij bent. Want als je vast zit, is het meestal al te laat. Maar mijn tip aan iedereen in de detentie is: dus als ze vrij komen, uh, dat, ze, wat ze, dat ze wat met hun leven moeten gaan doen en in zichzelf moeten gaan geloven En Boussaria legt natuurlijk ook uit dat het moeilijker wordt als gevangene aan de ene kant. Uh, in ieder geval als je carrière wil maken, maar tegelijkertijd met criminele ideeën blijven rondlopen. Dat, dat gaat gewoon niet werken. En hij zegt dus, als je echt niet meer vast wil zitten, dan ga je ook andere dingen doen. En daar heb ik voor gekozen. En uh, veel jongens van de straat uh, belanden in de gevangenis, maar ik wil ze gewoon als steun geven. Uh, zit je tijd als een man uit. Uh, en als je vrij bent, switch je leven gewoon om. Doe er wat moois mee vind ik. Heel mooi, heel eerlijk. Ik, had, uh, ik, ik, de rappers van vandaag de dag... Ik, ik, ik heb er niet zoveel mee. Ik ga niet zeggen dat ik ze niet goed vind. Maar... Um, ik denk dat, dat, dat, dat, dat de generatie voor mij zou zeggen Nou van... Yo, Mike, wat zul je nou? Want eigenlijk doen deze jongens... wat de generatie rappers voor hun ook heeft gedaan. En ja, alleen is het nu wel meer, meer bekend... Je kan meer zien, alles wordt sneller, sneller opgepakt en sneller teruggevonden. Dus ja, zeur ik dan? Ja, ik denk het misschien wel een beetje. Misschien dat ik, dat, dat, dat ik wat te hard oordeel. Ik heb natuurlijk nooit in dat, uh, in dat spotlicht uh, in ieder geval gestaan. Ik sta natuurlijk hier wel in het spotlicht, het spotlicht van de studio met de airco aan. Die jullie overigens niet hebben gehoord, deze hele, hele, <laughs> hele uitzending. Ik heb uh, voor jullie uh, weer de volgende plaat klaar, want ik merk gewoon dat ik aan het afdwalen ben. En dat is de plaat van Jack Wins. En Jack Wins die staat natuurlijk ook... Stond volgens mij als ik het goed zeg. Ook met Amy Grace stond hij in de Euro Breakdown. Met Forever Young. En Jack Wins die staat nu in de Euro Breakdown. Met een andere plaat. En dat is, dat is ja, Hold Your Breath. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Want het is de eerste keer dat we een solo in het programma hebben. Jack Wins, hold your breath. but you'll break now. Connected, I feel you. You could touch my skin. And he led to your heart. Fischer, die is er al niet meer weg, dat denk je uit die lijst. Die blijft er niet weer bouzen. Die draaien we over een jaar nog steeds. Losing It van Fisher. Ja, kunnen we hem de beukplaat noemen? Ja, ik denk het wel. We kunnen hem de beukplaat noemen. De die Hard plaat. Daar ga ik voor jullie in het tweede uur eens even naar kijken. Of we hem ook zo mogen noemen. In uh, ander nieuws heb ik natuurlijk nog wel even iets voor jullie. Voordat wij uh, natuurlijk, natuurlijk de afkondiging van het eerste uur gaan doen. En Ik hoor jullie al zeggen... Ah! He? kan gebeuren. Maak je het niet druk. kan allemaal gebeuren. Het is allemaal niet zo'n probleem. Het kan allemaal. Ja, precies. Heel goed. Komt goed. Ik heb iets leuks voor jullie. Jullie kennen allemaal de plaat Wonderwall toch nog wel? Wonderwall. But after all, you're my Wonderwall. Van Oasis. Nou, de Oasis-zanger uh, Liam Gallagher die treedt uh, op uh, bij MTV Unplugged. En uh, Liam Gallagher is natuurlijk bekend als de oud-voorman van de Britse band Oasis. Uh, die zal dus te zien zijn in het uh, muziekprogramma MTV Unplugged. En daar maakt dus de 46-jarige zanger... Ik dacht dat hij ouder was, eerlijk. Uh, de maakt dat woensdag bekend via Twitter. Uh, Gallagher's optreden vindt plaats op 3 augustus in Hul... en uh, wordt op 23 september uitgezonden door MTV, uh, meld uh, NMI. Uh, de MTV-show, uh, in ieder geval in de MTV-show, ik zeg het verkeerd treden de artiesten op met uh, akoestische versies van veelal hun eigen nummers. En in eerdere edities waren onder andere Nirvana, R.E.M. en Mariah Carey ook te zien. En het muziekprogramma werd voor het eerst uitgezonden in 1989. En was ja, na 2000, het jaar 2000 minder frequent te zien en keerde terug in 2017. Uh, Shawn Mendes was toen de eerste artiest uh, die zijn zangkunsten in de nieuwe reeks van het programma mocht laten horen. En uh, ja, ik voel me vereerd dat ik mag optreden op de legendarische showcase van MTV Unplugged. Schrijft Gallagher en ja, die voorspelt dat het een bijbelse avond zal worden: A biblical evening. Ik ben benieuwd. Gallagher die had in de jaren 90 grote successen met Oasis. De band die hij samen met zijn broer Noel heeft gevormd. Vooral Wonder Woman. Sorry, Wonder Woman. <laughs> oh, wat slecht. Wonder Wall en Don't Look Back in Anger werden grote hits. En de band in, ja, werd in 2009 opgeheven. Waarna zowel Liam als Noel eigen muziek gingen maken. Ja, toch wel, uh, toch wel een band die lang bij elkaar is gebleven. Gaaf leuk. Ja, is Wonderwall, dat is gewoon is echt zo'n tijdloze klassieker. Dat, die, kun je gewoon, die kun je over tien jaar kun je nog steeds draaien. Echt heerlijk. Hm. Wat gaan we straks doen? En wat is er eigenlijk dit eerste uur gebeurd? Laten we daar vooral eens heel even naar gaan kijken. Even een korte recap. We hebben inderdaad vier nieuwe binnenkomers uh, hebben, hebben, hebben we deze week. Daarvan zijn er op dit moment even tellen, één, twee, twee en drie zijn er dan gedraaid. En welke drie zijn dat dan? De eerste die staat op plek 36. I wanna dance Jonas Blue. En op plek 32 is dat Joyce van Roberto Surras. En dan hebben we op plek 25. Hold your breath Jack Wins. Dat betekent dat wij van de vier nieuwe binnenkomers er sowieso nog eentje moeten gaan draaien. Ja, en die komt dus in het tweede uur in het tweede uur van de Euro breakdown. Wat eh, hebben we onder andere besproken? We hebben natuurlijk... Eh, ja, de vermeende samenwerking van Katie Price... en Ed Sheeran besproken... die aan de kant van Ed Sheeran ontkend wordt. We hebben eh, gekeken naar Lil Nash. Lil Nash die krijgt een boete voor plagiaat... van 22 miljoen dollar. En we hebben... Uh, onder andere natuurlijk de uh, lekkerste platen van Europa hebben we gedraaid. Dan vraag je je af, waar is het dan nu tijd voor? Wat heb je nog allemaal in de laatste vijf minuten van dit programma heb je te brengen? Nou, waarschijnlijk natuurlijk de 30 tot en met 20. Die moeten we er natuurlijk ook nog even bij pakken. Want het is wel zo netjes om die nog ook eens even te bloemen, Er zitten ook hele goede platen daar tussen. Die gaan we er ook zeker bij pakken. Dus ik uh, ga gewoon alles helemaal in, in ieder geval, ja, gewoon gereed maken. Zodat jullie er in ieder geval gewoon klaar voor zijn. En um, ja, ja, mocht je nou willen, uh, in ieder geval willen laten weten wat jij nou van dit eerste uur vond. Weet je, schroom dan niet. Bel dan gewoon even naar de studio toe. En ik ga voor jullie ook even het nummer er even bij pakken. Zo ben ik, sociaal. Uh, dan moet je gewoon bellen naar 0235730393. Um, en dan kun jij uh, gewoon zelf je reactie hier in de studio achterlaten. Voor het, het tweede uur hebben wij de tips hebben wij klaarstaan. Uh, twee tips heb ik meegenomen deze week. En die zijn echt, echt vanuit de, de oude doos. Dus uh, ja, zonder verdere omhaal gaan we gewoon ook de nummer 30 tot met 20 nu doen. Yes, dames en heren. Op nummer 30, Not Okay, Kygo en Chelsea Cutler, 9 weken in de lijst. En op plek 29, Something Real, Armin van Buren. En staat nu twee weken in de lijst. Uh, thing for you, David Guetta, Martin Solveig. Plek 28, twee weken ook in de lijst. En op plek 27, Giant, Calvin Harris en Rag -and Bone Man. 28 weken in de lijst, plek 27 genoemd. En Stay, David Guetta en Ray staat op plek 26 deze week. Staat vorige, nee, staat nu alweer 11 weken in de lijst. En Hold Your Breath, nieuw binnengekomen. Dat is Jack Wins, uh, met natuurlijk plek 24, Losing It Fisher. 52 weken in de lijst. En Sad Song, Alessio Tini, Zes weken in de lijst Plek 23 deze week En op eh, plek 22 hebben we Happier, Marshmallow en Bastille En op plek 21 It Goes Like, Afro Jack Vind je al drie weken in de lijst En staat nu op plek 21 Klimt lekker omhoog van plek 26 naar 21 Vorige week Dan Jax Jones met die heerlijke Beukplaat. All day and all night. Daar gaan wij nu ook een uh, uur mee afsluiten. En met Martin Solveig. Ja, niemand minder. Wij geven jullie hier gewoon de crème de la crème bij The Year Breakdown. All day and all night. Jack Jones, Martin Solveig. Tot straks. Dit was de eerste uur van The Your Breakdown. Straks door naar twee uur de tips en de muziek. Alles en nog veel meer.